Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de landelijke inzamelactie zijn 3300 wapens ingeleverd. Het gaat bijvoorbeeld om stiletto's, vlindermessen, maar ook om keukenmessen en zelfgemaakte steekwapens. Afgelopen week konden jongeren in ruim 200 gemeenten hun mes of steekwapen anoniem in een container droppen. Daar hoorden ook reclamespotjes bij. Het dragen van een niff is echt niet wijs, want een tweede kans krijg je echt niet wijs. Ook een of een celstraf is echt niet nice Dus drop je knife en doe wat met je light Vorig jaar waren er veel meer steekpartijen, vooral onder jongeren. Het ministerie hoopt dat dat ophoudt als jongeren hun wapens inleveren. De douane heeft 55.000 medicijnen in beslag genomen die in pakketjes naar Nederland zijn gestuurd. Het gaat vooral om spul dat stond geadverteerd als coronamedicijn, zoals middeltjes tegen schurft, worminfecties en malaria. Die medicijnen kwamen uit India, Hongkong en Singapore. Bij een schietpartij in een restaurant in Mexico zijn twee toeristen om het leven gekomen. Een man schelde daarvoor een drugsbende. Bendeleden schoten in de tent om zich heen. Drie toeristen raakten gewond, onder wie een vrouw van 21 uit Nederland. De langste lockdown ter wereld zit erop. Na 262 dagen kunnen mensen in Melbourne het gewone leven weer oppakken. Cafés, restaurants en ook kappers zijn weer open. Maar wel onder strenge voorwaarden, zegt correspondent Meike Weijers. Dat mag alleen als je geboekt hebt als je kunt laten zien... ...dat je dubbel gevaccineerd bent. Uh, en het mag alleen als je ook blijft zitten. Dus uh, staan in de kroeg, dat kan nog niet. En de meeste andere winkels, zoals kledingwinkels, die zijn nog steeds dicht. Mensen die niet gevaccineerd zijn moeten wachten tot 90% van de bevolking geprikt is. Waarschijnlijk is dat eind december. Het weer, regen in het noorden en 11 tot 12 graden. Dit weekend iets minder onstuimig. Morgen en zondag vaker droog en minder wind. Het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden bij Amsterdam op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en Knopend watergas meer 10 minuten. Dat komt door een aanrijding. De linker reishok is dicht. En door werkzaamheden op de A7, Zaanstad richting Den Oever. Tussen af het Averhoorn en Woggenum een kwartier oponthoud. De rechter reishok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 and I gave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 This feeling, trust in jou met zeg, yeah, you in my secret Ni zeg jij je woon, niet meer. Cannot believe it. Zeg mij wat the deal is. Geloof niet dat de real is, Wiki, ik luet je achter mij. let me heal it. Als de ruimte niet is, explain what I feel. What the truth hurry, feel. Met the time you'll see it. a fault, in de mean Bad denk niet dat ik speel. Ik heb love en ik wil. Met je sein, god believe me. It I'll take you nu,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 Van Zandvoort op 106.9. ZFM. ZFM. If you change your mind, I'm the first in line. I'm the answer to free. Take a chance on me. If you need me, let me now. Gonna be around. If you got your no place to go when you feel it down. If you're all alone. Cheers on me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 Tip van ZFM. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Don't wanna hear one more light. They used to work, but not tonight. That's the last time you do me wrong. Got my stuff, I'm at the door. Now I'm the one you're begging for. Don't know what you can until it's gone. A new place. Voor jou verleng ik minimaal nog een week, plus een week, nog een week. Ik me tegen op Ibiza, sexy señorita. Voor jou trek ik mijn big stacks, amex en me visa. Body asolina, sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, Ja, verdwijnen op Ibiza. Ik tegen op Ibiza. Sexy signorita, Voor jou trek ik m'n big stacks Amex en m'n visa Maria Selena Sterker dan tequila Met jou wil ik verdwijnen Ja, verdwijnen op Ibiza pizza ja, verdwijnen op Ibiza Luister goed en Zina Dana, dona Santorini Mykonos, ja Jaloes, baby got juice Baby, ik heb pampang en ik heb vloes Can I get away, yo, oh? can I get a oeh? Want jij weet heel goed wat jij doet oh. Het hele eiland volgt, je maakt iedereen panisch oh yeah. En die bergine bag staat mooi bij die Amina Muadis Ik moest eigenlijk al terug voor jou Verleng ik minimaal nog een week Plus een week, nog een week tegen op die pizza, sexy signorita. Voor jou trek ik mijn pick stacks, amix en me visa. Maria Celina. stekker dan de met jou wil ik verdwijnen. Ja, verdwijnen op die pizza. Tegen op die pizza, sexy signorita. Voor jou trek ik mijn pick stacks, amex en me visa. Maria Celina. sterker dan de